1 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Verschillende landen in Europa voeren de controle bij hun grenzen verder op. Zo heeft Duitsland aangekondigd meer te gaan controleren bij de grens met Tsjechië. De politie wil zo mensenhandelaren stoppen. Bulgarije stuurt extra militairen naar de grens met Turkije... om een grote toestroom van vluchtelingen te voorkomen. Bulgarije is EU-lid, maar hoort niet bij het Schengengebied, waar normaal gesproken geen grenscontroles gehouden worden. Nu Hongarije de grens met Servië heeft afgesloten, trekken steeds meer migranten naar de grens met Troka Kroatië. Ze proberen via andere routes naar West-Europa te komen. Premier Rutte wil het probleem van de vluchtelingen zowel op korte als lange termijn in goede banen leiden. Dat zei hij bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Volgens Rutte is het een illusie om te denken dat gemakkelijke oplossingen denkbaar zijn. Rutte nam afstand van termen als asieltsunami die PVV-voorman Wilders geregeld gebruikt. Volgens hem is het nog niet zeker of er volgende week een extra Europese top over de vluchtelingen komt, zoals bondskanselier Merkel wil. Wel is er dinsdag een nieuwe bijeenkomst van de Europese bewindslieden van asielzaken. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib wil snel om de tafel met Turkse en Koerdische organisaties... om de spanningen tussen deze twee bevolkingsgroepen weg te nemen. Vorige week waren er drie gewelddadige incidenten rond Turkse en Koerdische instellingen. Rotterdam houdt al enkele weken rekening met oplopende spanningen tussen Koerden en Turken... als gevolg van de gebeurtenissen in Turkije. Daar is na jaren van relatieve rust het Turkse leger weer in felle strijd verwikkeld met de PKK. Abu Taleb roept de Turken en Koerden in zijn stad op om kalm te blijven en met elkaar in gesprek te gaan. De politie mag de nekklem gewoon blijven gebruiken. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. Volgens hem is het toepassen van de nekklem niet onrechtmatig. Agenten in Den Haag gebruikten de klem bij de arrestatie van een Arubaan, die zeer waarschijnlijk daardoor overleed. Het kortgeding was aangespannen door een activist die een verbod eiste op het gebruik van de nekklem. Het weer wolkenvelden, af en toe zon en ook geregeld een bui. Vanmiddag vanuit het westen opklaringen. Temperatuur rond 17 graden. Morgen verandert er weinig. De CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Bunschoten 5 kilometer. En op de A1 richting Amsterdam bij Muiden-Oost 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidsendam 10 kilometer na een ongeluk... De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Sassenheim over de A44. Tot zover de verkeersinformatie.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 radiografisch bestuurbare zeilboot En ik stond aan de andere kant met mijn hand aan mijn hand naar je te kijken En ik dacht bij mezelf Jemig, wat zou ik graag jouw radiografisch bestuurbare zeilboot zijn Dan zou ik heel de dag voor jou over de vijver heen en weer varen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 dan gooi je elke keer jouw radiografisch bestuurbare zeilboot heel erg ver weg. En dan gaat mijn hond erachteraan om te kijken waar de zeilboot gebleven is. En dan duurt het soms wel vijf minuten of tien minuten voordat hij terug is. En dan gaan we ondertussen stiekem zitten zoenen in de struiken van het park. Alleen nu zijn we soms wel eens bang. Dat misschien te zijn er tijd jouw radiografisch bestuurbare zeilboot kapot gaat van al het gooien. Maar ja, jij ze ook wel dan nemen we anders toch gewoon een tak of een stok om mee te gooien. En nu gaat het er eigenlijk alleen nog maar om om dit liedje een beetje romantisch, maar toch christelijk af te maken. Dus ik had zelf gedacht dat het dan nou iets moest zijn, dat we nu met z'n tweeën heel erg gelukkig waren. We zijn gelukkig. een Gelukkig. En de muziek lopen nog niet helemaal synchroon. Maar daar ben ik mee bezig, het word, wordt word aangewerkt. Wacht, ik, even een slokje water hoor. Voor, nou, omdat het theewater nog niet kookt. Gaat het goed met die bel? Je hoeft niet te druk hoor meteen. Maar, uh, ja, nee, oké. Okay. Je hebt ook nog niemand gezien? Oh nee, nee oké, okay, dan, uh, nee, dan is er ook blijkbaar niemand. En, uh, nee. Ja, het is echt een leuk type hier. Ja, helemaal. Ja, ja. ja want de snor en alles. Uh. Kom je uit Groningen, toch? Ja. Oh, toch wel? Ja, nee, dat ga ik niet verder, maar ja. Ja, ja nee. Ik bedoel, ik vind er niks mee, maar nou ja, oké. Okay. Nou, eh, uh, ja... Dan ga ik helemaal uit. Uh, hij is ook een beetje leuk gekleurd en zo, alles. Ja, maar oorspronkelijk komt hij ergens anders vandaan, denk ik. Maar goed, maar nou, eh... Uh, nou, een beetje tropisch. Nou, uh, even denken hoor, eh... Uh, ja, als ik het niet meer weet, ga ik maar een beetje heen en weer rennen. Huh? Toch een beetje actie op het podium. Oh, uh, ik kan okay, mijn plant voor even water geven, wacht we. Ja, wat een zenuw, joh. Nou... Huh? Oh, dat is geen echt water, hoor, nee. Nee, maar die plant is ook niet echt. Ja, dus dat is natuurlijk stom om er water bij te gooien. Nee, dat was namelijk een idee van mijn zus, die plant. Net als die, die bank eigenlijk en die lamp. Want uh, toen ik pas in het theater woonde, had ik eigenlijk alleen maar een soort klapstoel bij me. Maar dat vond ik een beetje kaal. Dus toen zegt mijn zus, nou, dan moet je gewoon gezellig huiselijk een hele bank meenemen. met een lamp en een plant. Nou, dat vond ik een heel goed idee. Het is wel heel geslepen, hoor, in die trein. Dat is ook wel zo. Ja, maar het is wel gezellig, ik bedoel. Going, you hear about a shooting and plan a different mooding, and you end up hiding even though you're law-abiding. What and how and if and when and why? If you've got dopey ambition, check the competition. If you're in a bad position, you fight the opposition. There's some action pending to do with money lending and messages you're sending. God, it's never ending. What? For now? You don't need no recognition Just deal with superstition Read it in the first edition een, album, een uh, nieuwe track van het album. What and how? and if and when and why? En dat was van het album van uh, Bill Wyman. Ja, voor het neersing dat even niet goed. Wil nu het graag. En dan uh, nu zijn oud collega. Money. Ja. Keith Richards. Who it is. It ain't quite clear. Maar dat album is nog niet uit. Komt wel. Stolen from my honey. She holds. Ik heb here beetje een beetje Robbed Blind The cops you know I can't involve them They don't And he ain't hard to find Cause it ain't the money, honey But the heart you stole is mine But the cops, I can't involve them God knows what they could find But I've learned to is yet to Nieuwe album dat er aankomt van Keith Richards. En ik draai dat er nog maar even achteraan. Want zijn oud-collega Bill Wyman heeft ook een, paar, heeft ook een prachtig nieuw soloalbum uit. Back to Basics heet het. Is 4 september uitgekomen. En Keith Richards komt morgen over een week met zijn fantastische nieuwe album Cross eyed Heart. Dus de Stones ex of uh, nog steeds aanwezig... Uh,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 De vrijwilligersvacature van de week. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatie.zandvoort. Reageer via www.vip-zandvoort.nl. Ja, we hebben vandaag niet echt een uh, vacature. Maar uh, we gaan het gewoon. Uh, we doen vandaag namens VIP Zandvoort. Gewoon even een oproep over de, dat werk. Toch? Ja, zeker. Oh. Ja, we hebben niet een, een specifieke vacature vandaag. Maar ja, we willen toch even uw aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk op zich. Er is zo ontzettend veel te doen hier in Zandvoort uh, wat het vrijwilligerswerk betreft. En uh, ik denk dat er ook gerust wel heel veel mensen zijn die uh, hopelijk nu luisteren. En uh, die eigenlijk op dit moment geen werk hebben of... Uh, nog tijd over. En toch zin hebben om weer eens een nieuw puntje in hun leven in te bouwen. Nou, daar is vrijwilligerswerk een heel dankbaar object voor. En wat dat betreft spreek ik uit eigen ervaring ook. Um, dat het gewoon heel fijn is als je tijd over hebt. Of echt helemaal geen doel meer in het leven. Dat een functie als vrijwilliger je heel veel teruggeeft van wat je erin stopt. Nou, het, dus, zin, het wordt niet betaald, maar dat is het enige eigenlijk. Dat Van is het enige, maar je ja. hoort weer ergens bij. Je kunt ja. weer iets betekenen in de maatschappij. Je valt niet in een gat. En het is leuk om jezelf weer een beetje op te pimpen... omdat je de deur uit moet en weer onder de mensen komt. Dus... Geen reden meer om thuis te blijven doelloos. kan je nagaan, want dat is dolly, dolly hier naartoe moet, naar Dat is de studio... dat zijn twee uur voor de spiegel, los, morgens. Dan pimpen pim, jullie... Ja, dat is waar, en... waar. Ja, een beetje deo op, doe ik ja, anders ook een pim, nooit. En, ja, een beetje mijn harenkammen. kammen. Pim pim pim pim, pim, pim, pim, pim, ja. Nee, ja. maar goed, mensen. Mocht u uh, denken van, nou, misschien is dat toch wat voor mij... en wat is er allemaal te doen op dat gebied van de vrijwilligers dan? Daar hebben we natuurlijk een hele mooie zijt voor in Zandvoort... En dat is de fip zandvoort de, Die kunt u dus vinden via www.fip-zandvoort.nl. En uh, daar staan allemaal mooie links naar uh, werk wat aangeboden wordt. Dus ik zou zeggen, ga eens even kijken wat, wat er daarnaast nog bestaat. En dat is ook heel leuk. Uh, als je eenmaal vrijwilliger bent of je werkt met vrijwilligers... Dan hebben we het mooie gebeuren. De vrijwilligersacademie. Nou dat, dat vind ik ook zo iets leuks. Ik heb me ook opgegeven voor een cursus. Via die vrijwilligersacademie. Kun je allerlei leuke cursussen. En workshops doen. Dus waarom zou je jezelf niet gaan ontwikkelen. Of blij, verder blijven ontwikkelen. Ik zou zeggen. www.vrijwilligersacademie. Haarlem.nl En uh, voor een leuke baan. In het vrijwilligerswezen wwwvip zandvoortnl Ja, oké. Okay. Nou, en dat is. Ja, en je weet maar nooit. Want je doet er toch weer een bepaalde vorm van werkervaring mee op. Ja. Uh, op wat voor gebieden ook. En ja, misschien helpt dat dan ook nog wel weer om weer een betaalde baan te vinden. Je weet het maar nooit. Zo is het maar net. Zo is het maar net. Het ja. Verrijkt je. Ja, zo is het. Ja. Maar. Nou, nou weer een leuk muziekje. Oh jee? Ja? ja. Oh. Goed, vrijwilligersinformatie.Zandvoort. Daar kunt u alles terugvinden. www.vip-zandvoort.nl Voor vrijwilligerswerk in Zandvoort. Jawel. Ja, nou, je kan ook bij CFM solliciteren. Hè? We hebben ook al mensen nodig. Zo, ja. echt wel? We hebben we best al... wel veel... Uh... Nou, we hebben nog een huismeester nodig, geloof ik. En voor de technische dienst zijn er nog uh, altijd krachten... die uh, welkom zijn, we kunnen helpen bij... Het realiseren van, uh, van uitzendingen en zo. Dus... Ja, en mensen bij de technische dienst. Dat zei ik dus. Oh, dat zei je. Oh, sorry. Bij de let redactie bedoel ik. Bij de redactie. Hey, let hey, dan ja. toch eens op. Hey, ja. Wat Komt door het weer. Nou, don't worry. komt. <laughs> een liedje, gewoon don't worry about the thing. Oftewel, maak je maar nergens zorgen om. Het wordt vanzelf droog, of niet. Dit is Johnny Cash. Daddy sang bass. I remember when I was a lad, times were hard and things were bad. But there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were. Trying to make a living out of Black Lantern. That we'd get together in a family circle, singing loud.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 Bass. sing base Mama sang today in de the... sky lord in the sky in de sky lord in the sky Johnny Cash met het prachtige lied uh, Daddy sang base Geen plaatje en uh, dan gaan we naar het nieuws. Ja, had het er nog niet in Stom hoor. Nou, na deze plaat dan. En dit is wel mooi. You got face, not spoiled by beauty. I have some scars where I've been. You got eyes that can see right through me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 Bono is er weer, hè? Hij heeft het weer geflikt, hoor. Nieuwe plaat van uh, U2. En die zullen wel veel mensen gaan kopen... naar de vier fantastische concerten die ze gaven in het Ziggo Ik ben er niet geweest, maar ik heb gehoord dat het fantastisch was. Vier keer uitverkocht, hè? Het schijnt echt geweldig te te zijn. Maar, oké, okay, uh, Bono dus. Met U2. En dan doen wij het Song for Someone... Dus is het één minuut over half twee en is het natuurlijk tijd. Tijd! Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Dank u wel, meneer. Ja, hier volgt een update van het regionale nieuws van 17 september. September is de maand van het hout in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De boomverzorgers gaan zaterdag 19 september aan de slag in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ze doen dat tussen 1 uur en 4 uur op de oude beukenlaan bij ingang Oase. Het is een hele belevenis, dus ga gerust eens kijken. De boomverzorgers hebben verschillende klimtechnieken om met behulp van touwen veilig in een boom te klimmen. En dat is een indrukwekkend gezicht. Er is plaats voor enkele keren kinderen om het zelf ook te proberen... en uiteraard onder veilige begeleiding. De boswachters zijn ook van de partij... en vertellen over de rijkdom van doodhout in het bos... en de vele diertjes en planten die daar weer van profiteren. Bij het bezoekerscentrum De Oranjekom, dat is ook bij de ingang van de oase... geeft houtkunstenaar Jos Apeldoorn een demonstratie houtbewerking waarbij hij zich laat leiden door de natuurlijke structuur van het hout. Zijn kunstwerken zijn nu al in het bezoekerscentrum te bewonderen. Zaterdag 26 september kunnen kinderen bij bezoekerscentrum De Oranje Kom... hun eigen voederhuis of insectenhotel knutselen. En voor meer informatie kunt u terecht op de website www.waternet.nl. Dinsdag 15 september was voor de KNRM de dag waarvan je wist dat die ging komen. De honderdduizendste persoon is gered. In aanloop naar dit memorabele moment heeft Telegraaf TV opnames gemaakt... aan boord van de Annie Police, de reddingsboot die in Zandvoort gestationeerd is. Via de website van Dagblad De Telegraaf is het filmpje te zien... waarin schipper Jan Willem van den Bout en zijn kompanen René Paap, Mark Heemskerk, Raymond Veldhuis en Heinz Grama ook in voorkomen. Een oudere automobilist is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haarlem. De man kwam even voor half twee in botsing met een lantaarnpaal... bij het spoorviaduct aan de kinderhuis Singel. Het nummerbord van de auto zat om de lantaarnpaal gebogen... De man is bij een naastgelegen makelaardij opgevangen in afwachting van de ambulance. Na de nodige zorg is hij naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Mogelijk is de man onwel geworden. De kinderhuissingel was door het ongeval tijdelijk gestremd voor het verkeer vanaf het Statenbolwerk. En niet alleen het verkeer, maar ook de treinenloop was gestremd toen. Hmm. Nou, Dat was de... dinsdag, ja, ik weet het nog. Ja. Heeft u ook zo zin in de jaarlijkse dag over paddenstoelen op landgoed Elswoud op zondag 4 oktober? Nou, als voorbereiding op dit unieke evenement en om uw kennis over paddenstoelen bij te spijkeren... organiseert IVN Kennemerland op dinsdag 29 september een lezing over dit boeiende onderwerp. Het gaat erover hoe je een paddenstoel kunt herkennen... Uh, wat je weet over hun levenswijze en verspreiding... en welke paddenstoelen te vinden zijn in de natuur van Zuid-Kennemerland. Dit en nog veel meer komt aan de orde tijdens de lezing... en de paddenstoelenkenner bij uitstek is Leo van der Brugge. De, nieuw ongedaan, uh, op de nieuwe opgedane kennis kunt u een paar dagen later al in praktijk brengen... tijdens de jaarlijkse dag over paddenstoelen in landgoed Elswoud. De datum is dus zoals gezegd 29 september... Het begint om 8 uur s'avonds. De locatie is aan de Kleverlaan Haarlem bij de NME. En de kosten zijn gratis en u hoeft zich vooraf niet aan te melden. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag, u heeft het waarschijnlijk al helemaal in de gaten. Blijft het bewolkt. En de buien hebben we al achter ons, het blijft vanmiddag droog. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwest-tot-westenwind... en de maximale temperatuur komt in Zandvoort niet hoger dan zo'n 17 graden. Wat dat betreft wordt het morgen ietsje beter. De maximale temperatuur gaat dan rond de 18 graden uitkomen. U kunt perioden met zon verwachten en een vrij krachtige zuidwestenwind... Als we dan doorgaan naar zaterdag wordt het weer ietsje beter. Dan krijgen we ook weer perioden met zon, matige tot zwak meest zuidelijke wind. En de temperatuur gaat dan uitkomen in ons dorpje, zo rond de 19 graden. Vanaf het weekend is het overwegend droog, meer zon en minder wind. En de zeewatertemperatuur langs het Zandvoortse strand is rond de 17 graden. En tot zover het weerbericht volgens onze eigen weerdeskundige Lex van den Horen. Sidekick. Sinds afgelopen dinsdag doen we dat, dames en heren. De muzikale inbreng van onze mede-presentatrices hier in uh, dit programma, zal voor Lunch. Vandaag de keus van Dolly. Waarom dit nummer, Dolly? Ja, vertel, vertel, vertel, vertel. Nou, ik wist helemaal niet dat ik dat onderbouwen moest. Ik, ik vind het gewoon een mooi nummer wat me aan vroeger doet denken. En uh, ik, ik kan me nog herinneren, het was natuurlijk een enorme sexy fan destijds, hè, ja, Rod Stewart? Ja, ja, met, uh, met dat haar zo in de lucht oh, en zo. En, no. Als je dan als jong meisje zo'n nummer hoorde zingen... dan zat je ja. echt wel van... Oh, ja, dat had ik vroeger ook. Zal ik hem ja. een briefje sturen? Ja, heb je het gedaan? Nee. Oh, jammer. Dat, oh. <grijnig sillien> dat had geen postzegels. Dat Heb geen postzegels. Oké, okay, nou, zeling dus. Ja, we willen wel even waarom de keuze natuurlijk. Ah, dus dan ik de leuk. volgende keer rekening mee. Ja, dat, nou ja, dat, dat geen, ik vind dit wel een mooi verhaal. Ja, oké. Okay, ja. een mooi verhaal over als, ja. dat, als dat genoeg is, dan ja, heb ik zat te verhalen. Ja. Ik, vind, ik vind het zat. <laughs> <laughs> dat doen we dus van het album Atlantic Crossing. En dat dat heet uh, Sailing. Jawel. En het was nog de lange versie ook. Nou, ben jij dan blij? Zo, ben ik ja. verwend vandaag, zeg. Ja, dat is het ja. Nou, dat is het deze En dit zijn The Arts of March en Vehicle.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 Lekker hoor. Lekker terug in de tijd. Dit ook trouwens. Dit is ook heel oud. Ja, een beetje oud. Ja. Moet je dit horen. Dit is echt oud hoor. Heet uh, Mockingbird. een verzoek voor Bart van der Meer is een beetje nerveus geloof ik vandaag. So very, also oh, tired. zo'n beentje waarvan je denkt van ja yeah, oké okay. het nummer uh, was oorspronkelijk van de Kings dat wel 'Tired of Waiting for You' um... en <tied> de band uh, is actief kom uit Chicago Illinois en uh, ze noemden het ook wel um, garage rock oftewel uh, jazz uh, fusion ze hadden, de labels waren Columbia, Gap en One Way BG en BGO. Ze kwamen dus uit, ze werden geassocieerd met onder andere een band als Chicago and Bloods and Tears, en Bloodsverenteers. Dat klopt ook wel, dat is hetzelfde periode ongeveer. De band heeft bestaan uit de volgende mensen, dat is ook nog interessant. Jerry Goodman, Fred Glickstein, Jerry Smith, Ron Capkarpman, Rick Kanoff, Tom Webb... Uh, Frank Poza, John Garber en Rick Mann. Dat waren de leden. De Vlok was een Amerikaanse band. Die uh, jazzrock jazz speelde. Ze hebben twee albums gemaakt. Het ene album dat heette De Vlok. En het tweede album wat ze maakten dat heette Dinosaur Swamp. Ja, ik heb ze allebei nog, die platen. Ja, echt waar. Ik heb ze nog in de kast staan. Ja, het was in de tijd dat je... Ja, heel je van jazzrock noemden ze dat in de tijd. En daar hield ik ook wel van. Want ik was ook gek van Chicago en ook van Bladswein het Maar ook van dit. De vlog dus. En dit is Anouk. Dominique. alleen Lady van die Dominique. Huh? Oh, dat rot opmerking. Anouk, nieuwe single. En uh, in het Nederlands ook nog. En uh, het gaat ongetwijfeld over Dominique. Het gaat over Jan. Huh? Wat zeg je? Ik zeg in het gaat over Jan. Nee, nee. nee, het gaat over Dominique. Het is dat is haar nieuwe vriendje. Ja, ze heeft een nieuw vriendje. Ze heeft er al vijf gehad. Ze heeft er ook uh, vijf kinderen van, geloof ik. Oh, dus de zesde gaat komen? Ik denk het. Ja, ja ze heeft. Uh, vijf, ik geloof ze vijf kinderen heeft van vijf verschillende vaders. Dus het zal hem druk te worden op een verjaardag daar. Hm. <laughs> Het blijft gezellig. Ja, dat wel. Goed, we gaan eruit. Het is gebeurd voor vandaag, dames en heren. Het is klaar. We hebben of Zandvoort lunch weer gehad. Morgen is er weer een aflevering. Niet met mij, want dan is Charles hier. En uh, ik ben er morgenmiddag weer met uh, Zandvoort Draait de Deur. Uh, dat is morgenmiddag tussen vijf en zeven. Als alles goed gaat, hebben we een hele bijzondere gast. Maar dat moet ik nog even precies verifiëren. Maar dat komt allemaal goed. Maar nu is het uh, tijd om gewoon uh, weg te gaan. En, uh, want je krijgt hierna een afschuwelijk programma natuurlijk. Allemaal, allemaal voor die oude muziek en zo. Oh. Rammelende lucifers doosjes en zo. Oh. <laughs> ah, zielig. Ik ga luisteren hoor, Bart. Ik niet. Nee, ik ze, wel. Ik niet, want ze hebben geen radio in de trein. Je hebt toch je telefoon bij je? Ja, als batterij is leeg. Nou, nou en welterust allemaal. Welterust allemaal. We gaan eruit. Het ja, is het klaar. Is. En, en welterust allemaal. Ik hoop dat u het nog een beetje droog houdt vandaag. En, uh, tot, Gewoon uh, uh, lekker thuis blijven. Radiootje aan. Tot 12 uur hebben we de prachtigste programma's. Tot morgen. Tot, mo uh, ja, tot van de week weer. Dag, dag.